De Cohen Brothers. De western was tien keer genomineerd, maar won niet één Oscar. Het weer bewolkt, vooral in het westen en zuiden, af en toe regen. Vanmiddag op steeds meer plaatsen droog, maar het blijft bewolkt, tot 4 graden in het noorden en 6 in het zuiden. Dit was het NOS. Show. BeachNet, het computer en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 En uh, toen zei mijn leidinggevende van, oh, uh, in Zandvoort zijn ze nog op zoek naar jongerenwerken. Misschien iets voor jou. Ja. Dan, ja, we kunnen het altijd proberen. Dus ja, zodoende ben ik in Zandvoort terecht ja, ja, Het is dus allemaal vier-vier gegaan. Ja. Want je komt zelf dus niet uit Zandvoort. Je woont zelf uh, waar, als ik graag mag.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 Uh, wat bedoel je precies? Wat, wat voor activiteiten bedoel je? Ja, wat hebt? voor activiteiten doe je? Ja, nou, ik ben dus net begonnen met uh, het meidenwerk. Mm -hmm. uh, dus uh, één keer in de maand, uh, de laatste vrijdag van de maand, uh, hebben we een uh, meidenavond. Uh, we zijn net in oktober gestart. En uh, volgend jaar, 4 januari, uh, op dinsdagavond, beginnen we ook weer met een uh, tiendeavond... En één keer in de maand uh, hebben we ook weer een um, loungeavond, ook op vrijdag, ja. ook voor de tieners. Dat zijn allemaal nieuwe dingen die ook een nieuw jaar gaan komen. En um, verder zijn we nog aan het kijken wat we nog meer kunnen doen ja. voor, de, voor de tieners. Ja, ja. en wat, wat gebeurt er op zo'n uh, jeugdavond? Nou, zo, uh, uh, op, op vrijdag uh, kan ik wel spreken, omdat, ja, omdat het al gedraaid is en dat we nog steeds aan het draaien zijn. Uh, we werken via een programma, Youth for Christ programma, een superwoman heet dat. En dan komen wij meiden, uh, ja, de meisjes, bij elkaar van 12 tot 15 jaar. Tot en met 15 jaar. En dan zitten we bij elkaar en dan um, ja, gaan we leuke dingen doen. En het is niet alleen maar leuke dingen doen, maar dat we echt ook in contact met elkaar komen. Dat we echt diepe gesprekken voeren, zodat we echt weten... Wat gebeurt er in zo'n meisje, zeg maar? Ja. En um, ja, om ook voldoende hulp te kunnen bidden, zeg maar. En ook mm -hmm. nog steeds leuker te houden. Ja. Dus dat is echt uh, wat we eigenlijk op vrijdag doen. En wat we ook willen doen op die dinsdagavond, wat dus volgend jaar uh, gaat beginnen...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 En er uh, verdere hobby's zijn uh, winkelen. <laughs> Dat heb ik de laatste tijd ook niet veel gedaan. <laughs> Omdat ik meer bezig ben met, uh, ja, met werken dan... dan uh...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 kan dat met alle leeftijden nog. Nou, ik denk met alle leeftijden ja. waar ik zelf zat was uh, meer volwassen. Ja. Wat hoe oud dus ben jij 18, graag, uh, Ik ben zelf 26. Ja. Dus um, toen ik erop zat ik was 23, dus dat is zo'n mm -hmm. drie jaar geleden zo. Dus het was echt 18 plus. Ja, waar dus ik dat zat. Toch ook ja. Voor alle andere leeftijden. Ja, ja, in ja, ja, verschillende okay. leeftijden. Ja. ja. Maar waar ik zat was ook okay, helemaal nog nieuw. Mm.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 We zijn nog even aan het denken hoe we de vorm uh, kunnen geven. Maar het is meer van um, uh, dat, dat de jongeren echt bij elkaar komen, jongens en meisjes. En dat we echt een, een, een ontspannen sfeertje gaan uh, creëren om echt ook echt uh, gezellig met elkaar te praten en um, even te drinken en. Um, ja, misschien ook weer een keertje samen eten, samen hmm. koken. Dus ja. echt verschillende thema's. Maar het gaat echt de nadruk op het lounge. Dus echt relax sfeer. Echt, dat hoeft niet. Nee, echt het is gewoon chillen. Ja, echt? Okay. Ja, ja, dat is echt meer. Uh, ja, dat spreekt, jongen Natuurlijk wel. Aan. Ja, dat is ja, echt gewoon chillen. Ja. Op school moeten ze van alles thuis doen. Ja, ze precies. Weer van alles. Nee, het is echt niks moet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 dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Ministers van Buitenlandse Zaken zijn in Geneve om te praten over actie tegen de Libische leider Gaddafi. Onder hen zijn de ministers van de VS in Rusland en de EU-vertegenwoordiger. De VN-commissie voor de Mensenrechten heeft een oproep aan alle landen gedaan om de volksopstanden in de Arabische wereld te steunen. De organisatie wijst op de verantwoordelijkheid om te helpen bij de broodnodige hervormingen. Ondertussen komen er ook berichten van ooggetuigen dat tegenstanders van Gaddafi een aanval van het leger bij de stad Misrata hebben afgeslagen. Ze zouden een militair vliegtuig hebben neergehaald dat het lokale radiostation beschoot. In Jemen betogen tienduizenden mensen tegen president Saleh. Bij de universiteit van de hoofdstad Sanaa hebben zo'n 5000 betogers de nacht op straat doorgebracht. Ze eisen het vertrek van Saleh. Ook in het zuiden van Jemen wordt gedemonstreerd. Bij gevechten tussen betogers en de politie zouden zeker twee agenten zijn omgekomen. Het is al ruim twee weken onrustig in Jemen. Ook in buurland Oman eisen betogers het aftreden van de regering. In de havenstad Zohar blokkeerden vanmorgen honderden mensen de toegang tot een groot industrieterrein. Ook de haven is onbereikbaar. Dit weekend kwamen twee mensen om bij rellen in Zohar. Het heeft vorig jaar zo weinig gewaaid dat er in Nederland veel minder windenergie is geproduceerd. Ondanks een lichte stijging van het aantal windmolens daalde de productie van windenergie met 13 procent, meldt het CBS. Vorig jaar werd er wel meer energie gewonnen uit biomassa. Daardoor bleef de hoeveelheid duurzame energie die in Nederland werd geproduceerd ongeveer 9 procent van het totaal.